5 uur. algemoet met het NWS-journaal. Luchtverkeersleiding Nederland moet projectontwikkelaar Hall ruim 19 miljoen euro schadevergoeding betalen. De uitspraak komt na een jarenlange juridische strijd over de ontwikkeling van grond bij Schiphol. Chipshol wilde daar kantoren bouwen, maar volgens de luchtverkeersleiding zou dat gevaarlijk zijn voor vliegtuigen. Later oordeelde de Hoge Raad dat dat niet klopte. De eigenaar van Chipsol is blij met de uitspraak, al had hij veel meer schadevergoeding geëist dan de ruim 19 miljoen die nu is toegekend. Rond deze tijd houdt president Trump een toespraak over de Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Irak. Afgelopen nacht bestookte Iran twee militaire bases met raketten. Volgens Iran vielen daarbij 80 Amerikaanse doden, maar het Pentagon zegt dat er geen enkele Amerikaan om het leven is gekomen. Vanwege de toegenomen onrust in de regio worden de Nederlandse militairen die in Irak zitten mogelijk verplaatst. De Tweede Kamer komt niet terug van reces voor een debat over de toegenomen spanningen. Daarvoor is geen Kamermeerderheid. Het Nederlandse Rode Kruis heeft tot nu toe bijna een half miljoen euro gekregen... voor hulp bij de hevige bosbranden in Australië. Maandag ging Giro 5125 open. Met de donaties worden inwoners geholpen die voor de branden moeten vluchten. Het Rode Kruis levert voedsel, water en toiletspullen, maar ook satelliettelefoons. Ook het Wereld Natuurfonds heeft een half miljoen opgehaald voor dieren in Australië. PnF schat dat er inmiddels bijna een half miljard dieren zijn omgekomen door de vlammen. Oud-tourwinnaar en EPO-gebruiker Bjarne Ries keert terug in de biedersport. De Deen wordt teambaas en mede-eigenaar van NTT, een Zuid-Afrikaanse world Tour ploeg. Ries werd bijna vijf jaar geleden door zijn oude team op non-actief gezet. Hij zou zijn wielrenners hebben aangezet tot het gebruik van doping. Het weer, vanavond is het eerst op veel plaatsen droog. Later valt vanuit het zuidwesten weer regen. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen regenachtig en maximaal 12 graden. Dit was het nws Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen Almere-Regenboogbuurt en Lelystad 9 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten. Is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Verder in de regio veel vertraging op de A9 Amstelveen den Helder tussen Akersloot en Heiloot 10 minuten. En op de N242 Alkmaar-Middenmeer bij omval iets meer dan 5 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 And I don't I don't know when you're try to patronize me I'll play the long game, bite my tongue and keep on smiling I know myself and it's worth much more than gossip It's a quiet confidence, you should try it in bed feels pretty good, huh? Well done! From Red Light Amsterdam Dance Radio just rest your soul i'll be holding it down yo still love the dough got these ladies on the c now you know how we go got the whole world on lockdown you know how we flow. don't worry about and I continue to flame the a world where the need. you won't forget your name you held it down long enough let me take those reins and just like the spirit of commission remains Cross the teasing, dot the eyes. None of the got too popular. The cops demise. I'm taking this rap serious to my demise, and I let the world know that the city is mine. What? Know how I flow, just seeking, you find I'm like a brain in the voice box I speak my mind, I'm about to redefine rap, mommy Either I'm the illest, they're doing it Or these, niggas is losing it This with nothing but my influence This is students to jigger, I ain't mad, yeah Bite my so half of what I sell Cause it's not quite my sh I'm the type that buy a roadie and just ice my dish On the spot of coming back twice the My real is that, my floors game still intact Horse game, you lame dudes can't feel that Like the first dude who copied the 850 and 89 and drove it up to 55 City is my me Tot zover, het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5